...op de militairen. Het leger in Mali pleegde vorige week een staatsgreep waarbij president Touré werd afgezet. Bij Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn is bijna 100 hectare natuur verloren gegaan. Dat met staatsbosbeheer. Brandweerkorpsen uit de regio waren urenlang bezig met het blussen van een brand. De toegangswegen naar Radio Kootwijk waren aan het einde van de middag nog afgesloten.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 De Belgische wielrenner Tom Bone heeft voor de derde keer de ronde van Vlaanderen gewonnen. Bone zat in een kopgroepje van drie en versloeg de Italianen Pozzato en Balan in de sprint. Beste Nederlander was Niki Terpstra op de zesde plaats. Favoriet Fabian Cancellara kwam tijdens de wedstrijd ten val. De Zwitser brak zijn sleutelbeen. En in de eredivisie heeft Ajax thuis met 6-0 gewonnen van Herakles. AZ moet nu zijn wedstrijd tegen Vitesse winnen om koploper te blijven. Die wedstrijd is nog aan de gang. NEC versloeg in Nijmegen de graafschap met 2-0. En RKC won met 1-0 van Ado Den Haag. Het weer. Vanavond kan in het noorden een beetje regen vallen. Morgen bewolking in het noorden regen, in het zuiden droog en 11 graden.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 Zit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 Maar ook uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 het ja, nee, dat valt helemaal niet op hè nee <laughs> maar die gaat trouwen Hij ja gaat, de bora ja ja. ja ja ja en dan hoeven ze in ieder geval de scooter de de, de scooter niet meer bij me gaat laten staan dan kunnen we dat samen op de scooter gaan natuurlijk ja heel slim ja, ja. ja en ze de bora die zegt van ik wil dat trouwen de gouden trouwjurk maar koets en paarden en een baby <laughs> een baby ja ook dat nog zo ja, moet je, je nagaan de... wat er dan uitkomt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 maar ja een virusinfectie dat is natuurlijk iets anders dan hard werken maar uh, misschien misschien heeft het ook wel met elkaar met elkaar te maken is zou best kunnen ja huh? goed ja en dan hebben we natuurlijk onze onze, onze natuurlijk deze week gehad huh?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 Hij zegt van, ja, we zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. We uh, vinden het leuk om uh, te trappen en te feesten. Ja, ik denk het ook dat het wel gezelliger zou zijn met Peris Hilton natuurlijk. Ja. En uh, ja, of het wel wat wordt in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, teken. Maar dat is dan weer voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het op, die ding die wel op de gaten op jullie. Heel goed. <laughs>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 It makes me feel like... It, it, it makes me feel like... It. Ik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 De feer me... Pero...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 dat is via www.adam-live.nl. www.adam-live.nl. Nou Daar kan je kaartjes en alles via c-tickets.nl Vindt dus plaats op 2 maart 2012, avond in 7 uur. Kaartjes kosten 25 euro ga Lekker is nou, ons leuk om, uh, om even Sasje Brows te draaien. Ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's er langs geweest. Ja. Daarom Sasje en naar single: jij bent de liefde van mijn leven.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 In het oosten van Rusland zijn 675 mensen gered die op een afgebroken ijsschots waren gaan vissen. De schot streef langzaam de zee van Okhots op. De vissers werden met helikopters en boten gered. In Rusland komen ijsvissers in de lente wel vaker in moeilijkheden door de hoge temperatuur.